Vijf uur, Glyselot Thomas met het NOS-journaal. President Obama waarschuwt voor ernstige schade... als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de staatsschuld. Zonder maatregelen kan de overheid over een week... niet meer alle rekeningen betalen. De Republikeinen en Democraten praten al weken... over een oplossing voor de staatsschuld. In een tv-toespraak hekelde Obama opnieuw de inzet van de Republikeinen. Die willen vooral snijden in de overheidsuitgaven. De president wil daar voor een deel wel in meegaan... maar hij wil ook de belastingvoordelen voor rijken en grote bedrijven aanpakken. De republikeinen zien dat niet zitten. Ze noemen Obama's verzoek om een verhoging van de staatsschuld... als vragen om een blanco cheque. De leider van de republikeinen, Benner, zei dat zijn partij... niet langer hogere schulden wil goedkeuren. President Obama riep kiezers vannacht op om druk uit te oefenen... op republikeinen en democraten om tot een oplossing te komen.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 Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Ja, welkom en uh, goedemorgen kan ik ondertussen zeggen. Want om vijf uur ja, vind ik toch wel een klein beetje dat de dag begonnen is. Dit is het, uh, het, het vierde en dan weer het laatste uur van het programma De Nacht op 1... En uh, in het laatste deel van dit uur gaan we een, uh, een gesprek hebben met een hulpverlener in het buitenland in de rubriek Focus op de Wereld. En dat zal uh, vandaag zijn met iemand van het Tamar Centrum in Thailand. En daar helpen ze prostituees die eigenlijk niet in de prostitutie willen werken om een, uh, om een alternatief te verzinnen om hun uh, geld te verdienen. Eerst gaan we luisteren naar wat muziek. Maar waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben is uh, wat u eigenlijk zo vroeg op doet. Want u luistert om vijf uur naar Radio 1. Nou ik moet zeggen meestal lig ik dan nog in mijn, uh, in mijn bed te slapen. Uh, dus ik ben benieuwd en dat kunt u mij laten weten op het nummer 0800 1121 0800 1121. Wat bent u aan het doen? Maar eerst gaan we even luisteren naar het nummer Wherever I Lay My Head van Paul Young. MUZIEK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 time. nummer van Paul Young. Ik, uh, ik wacht eigenlijk op uw belletje. Ik, uh, ik heb nog, uh, nog geen reacties gehad, maar ik ben gewoon erg benieuwd... wat u om, uh, om 7 over 5 ochtends op dinsdag 26 juli aan het doen bent. Misschien bent u wel op weg naar, uh, naar het vliegveld voor een zonnige vakantie. Of rijdt u net het land in, of bent u uh, wakker geld door, uh, door uw baby. Ik, uh, ik, ik weet het niet, maar ik ben erg benieuwd. Laat het mij weten, dan kunnen we er even gezellig over kletsen. En u kunt mij bellen op het nummer 0800-1121... 0801, oh, wacht, ik zie dat ik iemand, uh, een beller aan de lijn heb. Ik ga eens even kijken wie het is. Goeienacht, met de nacht op één. Goeienacht, nacht spreek met Zwart. Goeienacht, hallo. Ik ben, op, ik ben op weg naar mijn werk. U bent op weg naar uw werk? Nou, dan ben ik erg ja. benieuwd wat voor werk u doet. Ik werk bij het distributiecentrum in Nederland. Okay. een van de grootste droog de van Nederland. Maar die kunnen toch ook gewoon om 9 uur beginnen? <laughs> ja, ik heb drie vloeren. oh Ho meneer valt uh, opeens weg. Maar ik heb nog iemand hangen, als het goed is, op de andere lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie heb ik aan de lijn? Uh, Hans Wezenberg. Ah, goedemorgen. U mag even de radio wat zachter zetten. Ja, ik zet de radio even. Kijk. Uh, mijn vrouw zit er langs. We zijn op, uh, op reis naar uh, Frankrijk. Op reis naar Frankrijk? Ja, nou, de al op de weers komen. Een hotelletje, fietsen. Kijk, dat klinkt goed. Ja, ja, ja, ja. En u rijdt nog in Nederland? Ja, we zijn bijna in uh, Maastricht. Oh, Oké, okay. dus de ontvangst wordt langzamerhand al wat minder. Zegt u? De ontvangst van de radio wordt langzamerhand al iets minder. Ja, ik ga gewoon nou in okay. de val. Ik had zo wat de louter, we hadden niet veel te doen. Ik, dacht, ik was wel en ik was meteen op. Uh, op de radio. De nou, ja, ja, ja. Is, is dat even Boffen? Zegt u, want ik kan het moeilijk staan. <laughs> is dat even Boffen? Ja, ja, ja, ja. Ik ben er nooit op de radio geweest. Dat is de eerste keer. Hè? Nou, een primeur. Dat is, dat is leuk. Hey, en hoe, hoe lang gaat u naar Frankrijk? Uh, zeven dagen. Zeven dagen. Even lekker met uw vrouw er uh, tussenuit. Ja, we hebben een hotelletje. en We uh, helemaal niks te doen. Lekker even uh, ontspannen. Weet je, hè? Ja, ik heb wel gehoord dat het weer niet zo goed is in Frankrijk momenteel. Ja, daar heb ik ook iets van gehoord. Maar ja, in de Alpen is toch altijd... We zijn er al vaker geweest. Daar is toch altijd een beetje in die bergen... Anders als in het uh, vlak uh, daar. Ja. of slechter of beter zijn. Dan hoop je dat het een beetje overwaait. Ja, ja. ja. Kijk. En, wat, en was u toe aan vakantie? Ja, twee jaar is een best gewerkt en dan uh, vind ik dat wel leuk. De race iets wij en volgend jaar wou ik uh, de half Q6 meerijden. Oh, en nu, zo. zo. gaan vanaf een beetje trainen. Hè? Ja, dat, dat is niet zo'n zo pretje, maar wat, wat een sportieve plannen. Ja, ja, ja. Maar nu even lekker zeven dagen lekker rustig aan en lekker genieten. Ja, ja, ja, ja. Nou, mag ik u veel plezier daarbij wensen? Ja. En succes ja, met u. de lange reis nog. Ja, dankjewel. En uh, succes met uw programma. Dank u wel. Ja. Tot ziens. Even kijken oh. we hebben nog een bellen. Ik ga er gewoon nog eentje inschakelen. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn? Goedemorgen, meneer. Met wie spreek ik? Ik spreek met uh, Zonnek Rotterdam van de mooie zachtachter de Duijding. Goedemorgen. Maar, uh, ja, ik wat... ben in naam kwijt, maar goed. Mijn naam is Renze Klamer. Renze Klamer? Ja. <laughs> Oké. <Okay>. Aangenaam. Ik heb niet zo'n goede vriend in Pools, maar goed. En Sietse hoor ik niet meer. Sietse? Uh, ja, maar nou daar die... ben ik wel bezig. Dat vroeg je, Zit Sietse is nog regelmatig, hoor. Maar uh, vannacht even niet. Ik vroeg inderdaad, waar bent u mee bezig om tien over vijf... ochtends op nou, 26 nou, juli? ik er naar uw uitzending. Wat leuk. Midden, zoals als gewoonlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat u daarvoor de wekker heeft gezet. Nee, ik heb nog niet geslapen, man. <laughs> u, he u heeft een... Ik heb, ik heb nog niet geslapen. Nog niet geslapen? Nee. Waarom niet? Wolfs never sleep. Wolven <laughs> slapen nooit. Maar en ik... ik ben bezig met uh, rechtszaken voor te bereiden. Ik heb er een paar lopen. Zo. En ik wil er niet al te veel over uitweiden. Want ik, twee van die imbecilen die je uh, luisteren mee, dat zijn luisteraars ook van u. Ja. Van de andere. Oké. Okay. Maar ze kunnen de lol op. Maar ik heb ook de hele nacht contact met uh, vrienden en vriendinnen. En ik pleeg overleg. En, uh, nou ja, en ik ben uh, dingen aan het voorbereiden ook weer. Maar heeft u geen slaap nodig dan? <laughs> meneer... <laughs> wat ik zei, wolven slapen nooit. Ja, maar u kunt mij niet vertellen dat u nooit slaapt, dat geloof ik niet. Nee, dat wil ik ook niet beweren <laughs> natuurlijk. Maar dat, dat heb ik andere prioriteiten dan. Ik, ik hoef niet naar mijn werk, ik ben gepensioneerd. Dus uh, ik heb altijd tijd, ik heb mijn dag en derde zoals ik wil. Kijk, lekker vrijheid. Dat bedoel ik. Nou, wat, wat, wat fijn. Maar en zei, wat... Die, die ellende die duurt nu al twee jaar en zes maanden. Dus uh, we zijn er hard naar bezig en uh, nog wel uh, en heb ik het op. En is die rechtszaak is die vandaag? Nee, we hebben een paar rechtszaken lopen, maar we zijn ook een paar rechtszaken aan het voorbereiden. Oké. Okay. Nou, en dat is uh, het nodige papierwerk, en uh, ja, et cetera, en overleg plegen, en uh, getuigenoproepen, en wat ik zo wat. Nou, dat bedoel ik. Nou, knap hoor. U klinkt ook heel wakker. Dus, uh... Ja, nou ja, ik neem er een borreltje bij, en ik heb dat de tv ook al staan, en. Uh, ik kijk dan films en ik luister dan die uitzending. Dus ik vermaak me wel, hoor. Nou, dat vind ik hartstikke fijn om te horen. Goed zo. Ik zou zeggen, succes met de voorbereiding van, van, al, die, van al die zaken. Ja, dank je. En, en blijf lekker luisteren. Ja, natuurlijk. En ik wens je veel succes met de uitzending. Dank u wel. Bye-bye. Tot ziens. Kijk, dat was even een aardige luisteraar die liet weten wat hij aan het doen was. U mag het ook nog laten weten op 0800 1121. Maar eerst gaan we even luisteren naar een nummer van Dotan, Daydreamer.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 And I'm breathing and chewy with me There's nothing more than that So won't you dream with me? Oh het is dinsdag 26 juli en dit was Dota met het nummer Daydreamer. Ik vroeg voor dit nummer aan u, wat bent u aan het doen zo vroeg in de ochtend? En uh, iemand die daar op antwoorden was. Bijvoorbeeld Annemarie. Goedemorgen, Annemarie. Wat zegt u? Ik zeg goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik hoorde u bent Hallo. aan het dweilen. Ben, ja, heel erg. Ik ben aan het dweilen. We hebben zoveel regen last gehad. en uh, uh, Ik heb grondwater... Um... En de kelder dus het wordt niet goed afgepompt door de gemeente. We hebben jarenlang geklaagd als buren. Toen is er iets gebeurd, maar nu is het weer mis. Dus ik ben gewoon aan het dwijden. Dan moet ik met die weer de trap naar boven en alles voor de wc schudden. Wat een ellende. En, uh, nou, ik ben bijna klaar. Wat, wat verschrikkelijk. En dat in, in eind juli, waarop je toch hoopt dat het een lekker zomerdag dag wordt. Ja, precies. We hebben het dus meestal last gehad in november, of ook wel eens in het voorjaar. En, uh, maar het is nu weer zover. Mijn buurvrouw ligt in het ziekenhuis. Ik heb haar gisteren bezocht. Toen dus zei ze, durf je al in de kelder te kijken? Ze zei, nee, maar ik goed, doe het straks wel. Dus ik ging gisteravond naar beneden en zei, oh mijn god, het is weer zover. Ik heb een kerkje zuigapparaat. Want die werkte niet goed, dus ik ben nu gewoon uh, aan het dweilen. Ik zit dan op een emmertje en dan, uh, ja, dan ga ik regelmatig met een emmer naar boven en schud het water door de wc. Nou. En dan hoop ik dat het ophoudt met regenen. Dus wat, dat wat, doe wat, ik nu om vijf uur zochtend. Dus vanaf... En we kijken vanaf vier uur bezig. Wat, wat een mooie, nobele en dan taak. Als ik een half uurtje klaar ben. en dan luister ik naar uw programma. Oh, wat fijn, wat fijn. En ik, ik, ik, u heeft zo'n ja, mooi accent. He, heeft u Duitse roots? Ja, ik ben het. Ja, mooi hoor. Dat klinkt hartstikke mooi zo'n accent. Of ik vind u, nou, ik, ik hou er wel van. Niet. Ik kom er zelf natuurlijk nooit praten. Hè? Nee, dat is waar. Maar als nee, maar u terugluistert, kunt u zelf over uh, praten. Is, ik zou iets ra la um, eh, liever lezen in bed, maar uh, dit moet ook gebeuren. Ja. Nou, mag ik u en veel succes ik wensen? Dit, dan ik nog, denk je, oh mijn god, dan zie ik alles zwart in een beetje, en over oh, dacht ik, nou, komt het we weer goed. En uh, s'nachts kreeg je van die gedachten, hoe moet dat nou verder als het helemaal naar boven stijgt? Maar uh, ik kom er wel uit. Ja, heel veel succes met het weilen. Ja, En, uh, en, en veel plezier met luisteren naar dit programma straks. Ja, nu ook succes met uw programma. Dank u wel. Okay, dag. dag. Aan de andere lijn heb ik hangen, Alice. Goedemorgen, Alice. Hallo, goedemorgen, Renze. Hallo. Je wou een verhaaltje met ons delen? Ja, ik, uh, ik ben plotseling opgenomen in het ziekenhuis... Oh! En dan lig ik hier de hele nacht wakker. Hé? Waar, Waarvoor ben je opgenomen? Ik had uh, een, een spontane klaplong. Dat meen je niet. Hoe, hoe kan dat nou? Sorry, wat zei je. Hoe, hoe kan dat nou gebeuren opeens? Ja, ja, dat gebeurt. Dat kan iedereen overkomen. Oh. En uh, dat, ja, het is niet zo prettig. Nee. Ik uh, lig nu in, in het, in het de ziekenhuis. Met een, uh, met een drain. Ze hebben er een, ze hebben in mijn boskast een drain uh, ingezet. Hmm. En, uh, en dat moet dan de long weer uh, ietsjes opblazen. Dat tot lijkt me geen weer krijgt Dat lijkt me geen fijne maar bedoeling. Ik kom niet slapen en toen dacht ik: kom, ik, ik, ik ga jullie eens bellen. Ja, wat leuk dat u belt. Maar ik moet zeggen, u, u klinkt wel uh, gewoon. Uh, u, u kan redelijk normaal praten. Ja, gelukkig. redelijk. U kan heel normaal praten. Nee, dat was. Uh, dat was uh, gisteravond wel anders. Ja? Toen ja. kwam er weinig uit? Ja, toen kwam er weinig uit. En je had naar adem, dat is, dat is het enigste. Maar goed, uh, de longarts is erbij geweest. En, nou ja, en dan is het weer uh, herstellen. Kijk, en hoe lang duurt dat? Nou, ik heb geen idee. Dus ik hoop gauw, want ik wil gauw naar huis. Ja? Heeft u, heeft ja. u nog iets leuks te doen thuis? Ja, ja. Ach, ik heb zat hobby's. Oh, noem maar eens één. Uh, muziek luisteren. Kijk, nou dan zit u, uh, nou moet zeggen, hier wordt ook wel veel gepraat natuurlijk, maar er wordt ook muziek gedraaid. Ja, ja. Z zal ik, zal ik anders dat speciaal dat... voor u eens even een mooi nummer instarten? Ja, ja, kan ik, kan ik ook misschien een speciaal nummer vragen? Uh, u kunt het wel vragen, maar ik kan het helaas denk ik niet voor u draaien, want ik zit een nee. beetje aan een, aan een playlist vast. Oké. Okay. Maar misschien, ik, ik heb misschien wel een nummer wat toepasselijk is. Want het is toch misschien ook leuk voor u dat u vanochtend even op de radio bent geweest. En het okay. nummer wat ik ga draaien heet Made My Day. Dus misschien heeft dit uh, uw dag wel gemaakt. Oké, okay, nou, Made My Day. Make My Day. Is dat wat? Ja. <laughs> Oké, okay, veel okay. succes daar in het ziekenhuis. En ik hoop dat u snel weer naar huis kunt. Oké, okay, bedankt. Tot ziens. En iedereen de groeten. Nieuw. Je. Het was het nummer Right Down the Line van Gary Rafferty. Goedemorgen en uh, welkom bij het programma De Nacht op 1, Wat ondertussen beter uh, de ochtend op één kan eten. Mijn naam is Renze Klamer en dit is het uh, laatste uur van dit programma. En uh, straks na het volgende nummer gaan wij bellen met Nella Davidsen. En zij is directrice van het Tamar Centrum. En dat is een, uh, een centrum in Thailand. En daar proberen ze vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie... om een alternatief... Voor hun dagelijkse bestaan te bieden. We gaan straks uh, ga ik met Tamar bellen en uh, praten over het werk wat zij daar doet en over uh, wat er op dit moment allemaal in Thailand uh, gebeurt. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een, uh, naar een nummer van Mendisa en dat nummer heet Stronger. your world ain't right and you wonder if things will ever get better and you're asking why is it always raining on you when all you want is just a little good news instead of standing there stuck out in the weather oh don't hang your head. it's gonna end god's right there even if it's hard to see him i promise you that he still cares Let him hold your hand go on fall into the arms of jesus uh -huh. Is dat Stronger van Mendisa. Uh, we zijn uh, beland bij de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en uh, vandaag in Focus op de wereld praten we met Nella Davidsen. Nella goedemorgen. Goedemorgen. We bellen met jou helemaal in Thailand, hè. Ja, dat klopt. Hoe laat is het uh, nu bij jullie? Het is hier uh, half elf. We leven vijf uur vroeger in jullie. Vijf uur vroeger, maar het is hier half... Oh, dat is... Hm, Dan moet ik even rekenen, hoor. Ja, we lopen vooruit. Ja, het is ja precies. Te kijken, van welke dus... kant. Ah, bij <laughs> ons is het vijf uur vroeger en jullie is het vijf uur later. Dus jouw dag is al even begonnen. Ja, ja. ja. ja. Kijk, hey, en wat voor uh, mag ik eens vragen? Ik ben even benieuwd, want hier hebben wij echt... Nou ja, uh, we kunnen bijna geen zomer noemen. Soms denk ik dat de zomer en de herfst zijn omgewisseld. Gisteren zat ik met, uh, met 15 graden en regen... Uh, ja, thuis met een vliesdeek op de bank. Hoe, hoe is het bij jullie? Uh, nou, ik kom over twee weken naar Nederland. En uh, ik zit naar het weer te kijken en ik denk... vreselijk, dan gaan we beter in Thailand blijven. Ja, <laughs> volgens mij kun je beter iets later komen. <laughs> ja, inderdaad. Je kan tegenwoordig beter in de winter komen. Dan heb je zomer weer. Hè? Nou hè? Maar, uh, is het daar wel goed? Ja, hier, hier is het uh, regenseizoen ook. Maar regenseizoen is het altijd nog zo'n graad of 30. Dus het is erg vochtig, klammig weer. Oh, okay. En uh, regenseizoen, dat betekent meestal dat het buien zijn. Dus tussen de buien door dan schijnt de zon weer wel. Dus eigenlijk vind ik het regenseizoen wel prettig. Het uh, vervriest een beetje. Ja, ja dat is ook. Is er, hebben jullie dan ook die lekkere geur? Hier is het altijd zoals het dan zo heel erg lang klam is geweest en dan valt er een bui en dan ruikt buiten altijd zo lekker. Ja, die zo'n ozongeur. Ja, dat is hier af en toe. Okay. Een beetje het hier wat meer muffig uh, oh. lucht, zal ik maar zeggen. Dat is dan weer jammer. Ja. Hey, uh, jij werkt bij het, uh, het Tamar Centrum. Sterker nog, je bent de directrice. Uh, even, even voor mijn plaatje. Wanneer, uh, want je bent natuurlijk een Nederlander, maar wanneer ben jij geëmigreerd naar Thailand? Uh, in 1995 ben ik naar Thailand gegaan. Dus ik zit er nu zo'n 16 jaar. 16 jaar, wauw. Dus eigenlijk ben je al meer een, uh, meer een Thai dan een Nederlander, of niet? <laughs> ja, buitenstanders zeggen wel dat ik erg voor ben. Ja? En wat en het houdt het dan in? De gaten, het gaat, nou, misschien wat relaxter en alles een beetje laten gebeuren. En uh, niet gelijk heel heftig op dingen reageren. Wat indirecter in plaats van het directe Nederlandse. Is, is dat een beetje wat wij bijvoorbeeld kennen van het Surinaamse? Alle afspraken, niet zo na, gewoon lekker uh, rustig aan, het komt allemaal wel en... Uh... L Lijkt tot ja, nou, een beetje Ja, daar ben ik nog wel. Tijd is tijd. Dus uh, dat weten ze allemaal wel een beetje, dat uh, de vergaderingen op tijd beginnen en zo. Maar meer hoe je op mensen reageert. Tijd laat er geen emoties zo snel zien, dus je wordt niet snel boos. Mm -hmm. En als je boos bent, dan uit je dat uh, op een indirecte manier. En ik merk daarin, heb ik me wel wat aangepast, want anders dan kom je niet zover in deze maatschappij. Oké, okay, dus ik moet eigenlijk niet de directe vragen stellen vanochtend? Ja, nou ik moet weer maar wennen. Ik kom zo naar Nederland dus, uh, ben, uh... Kijk, dus ik, ik, ik, ik moet je gewoon een beetje voorbereiden. Ja, dat is een goed idee. Ja. Nou, dan begin ik gelijk met direct van. Ik ben even benieuwd in wat voor huis woon jij daar? Uh, nou, eigenlijk vrij normaal. Het is een rijtjeswoning. We wonen met het tamercentrum huren we verschillende huizen in één straat. Ja. En uh, ik woon in een van die huizen. Gewoon beneden een kamer, drie, drie slaapkamers boven en een keukentje. Kijk, het is natuurlijk heel erg simpel vergeleken met Nederland. Maar voor hier uh, redelijke uh, redelijk woonruimte. Ja, is dat zo? In Nederland wonen mensen toch ook voornamelijk gewoon in rijtjeshuis? huis? Ja, nou ja, de, de kwaliteit van het huis en alle spullen is wat minder. Het is okay. ietsje minder stevig en stabiel. Er zitten nogal wat scheuren in de muren en zo. En uh, het kraakt en piept hier een beetje. Maar voor wat de rest het... is het is inrichting is het uh, hetzelfde als in Nederland, ja. Oké. Okay. Nee, en even, want ik ben even een beetje een beeld aan het vormen... van, van hoe je daar leeft hoor, en, van, en van Thailand. Want ik denk, nou ja, veel luisteraars zijn daar waarschijnlijk nog nooit geweest. En ik ook niet. Nee. En ik heb even, even gewoon snel gekeken op Google News. Wat, wat speelt er in Thailand? En ik zag, of eigenlijk wat mij opviel... is dat er na jaren gerommel in verschillende regeringen... en, en, en dan weer een, een overname van de militairen... dat er nu eindelijk een, een vrouw is aangesteld om de boel op orde te brengen. <laughs> Ja, en een heleboel mensen hebben nieuwe hoop gekregen... dat uh, deze vrouw een frisse wind zal laten waaien. En dat er ja, nu echt vernieuwingen zullen komen. Want wie is die vrouw? Ik ben benieuwd. Nou, die vrouw is... Uh, ja, het is een lang verhaal. Maar er is uh, een vorige premier niet de afgelopen... maar die, degene daarvoor, die dus eigenlijk is afgezet, dat vind, Die uh, leeft dus in het buitenland. Ja. En die heeft nog steeds heel veel politieke invloed in het land. Maar dat iets te maken met... Hij was toch afgezet omdat hij iets uh, had, uh, inkomsten extra die niet waren opgegeven of zoiets? Ja, precies. Ja, het is een hele rijke zakenman. En ze zeggen dat hij zich verrijkt heeft uh, door zijn positie ten koste van uh, Thailand. Hmm. Dus dat, uh, dat, uh, daardoor is hij veroordeeld voor gevangenisstraf. Okay. En mocht hij het land nu binnenkomen, dan gaat hij dus direct de gevangenis in. Maar deze vrouw is zijn jongere zus. Dus, oh. Uh, ja. En het aparte is dat uh, het was niet verwacht, maar zij heeft een hele overgrote duidelijke meerderheid van de verkiezingen van de stemmen gekregen. En dat was niet dus verwacht? Daardoor. Nou, nee, het was uh, eigenlijk de verwachting was dat, het wel, dat ze misschien wel zou winnen, maar nek aan nek. En dat het heel veel onrust zou geven. Maar het lijkt erop dat ze zo'n overduidelijke meerderheid heeft gekregen dat de oppositie zich nu toch even geduist moet houden. Maar ook, hoe kan het dan dat dat zo'n verrassing was? Ze hebben daar toch ook vast wel een Thaise Maurice de Hond... Die, die even wat peilingen houdt van tevoren? Ja, maar ja, die peilingen van Maurice de Hond... zijn ook niet altijd goed uit te komen. Dat is waar. Het was wel gezegd dat, dat, dat ze zou winnen... maar het was niet verwacht, denk ik... dat het met zo'n overgrote meerderheid zou zijn. Oké, okay, maar is het dan wel zo? Is het niet dat mensen denken... nou, die, die vorige heeft ons een beetje bedrogen... met, met inkomsten waar hij die, waar die niks van had gezegd? En nu krijgen we eentje uit hetzelfde, uit hetzelfde gezin? Nou, het is de, de arme bevolking, de mensen op het platteland... Er is een soort ja, politieke verdeeldheid in Thailand. De mensen op het platteland die zijn juist heel erg een aanhanger van deze man... omdat hij in de tijd de armen heeft geholpen. gratis ziektekosten, verzekering... Hmm. Uh, nu zij, Deze vrouw zegt ook dat de minimumlonen gaan omhoog. Dus zij zijn eigenlijk echt uh, op de hand van de armen. En de arme bevolking is natuurlijk toch wat overgrote meerderheid in Thailand. Dus het is een beetje een linkse, dus daar... een linkse regering. Ja, en dan, um, ja, ik denk zeker de, de oppositie en de rijkere elite. die zullen uh, met hun handen in het haar zitten. van wat moet diegene nu mee? Oh ja. Want is, is dat ook zo? Is er een, uh, is, is dat een groot verschil daar? Is dat een groot contrast tussen arm en rijk? Uh, ja, de, de, je hebt weinig middenklasse in Thailand. Dus okay. je hebt een rijke elite en een hele grote, arme bevolking. Ja. Nou, dan Niks lijkt het, het ook logisch dat, dat zij stemmen wint. Dat ze honger wint. hebben, maar wel dat ze aan de jaren van het bestaan leven en veel schulden hebben. Oké, okay. hey, en hoe zit zo'n regering daar in elkaar? Weet je daar iets van? Is dat een beetje vergelijkbaar met nou, zoals het hier in Nederland gaat? Ik ben uh, <laughs> niet zo politiek onderlegd. Ik denk dat eigenlijk het verschil toch wel met... met Nederland is dat de politieke partijen echt een bepaalde visie hebben waar ze voor gaan. vaak yeah. ook wel morele visie. Of een echte. Maar in Thailand kunnen ze heel makkelijk overstappen van de ene politieke partij in de andere. Dus okay. het lijkt iets minder gepoliceerd. Po polariseert. Ja, juist, juist, juist. Ja, ja ingewikkelde woorden zo om het overal zes. Ja. ja, en aangezien ik geen politicus ben. Nee. Maar dat is zo wat ik zie van de buitenkant. Ja, nou toch even interessant om een klein beetje een beeld te vormen van het land waarin jij werkzaam bent. En dan zal ik het nu iets, ja. iets makkelijker voor je maken, want we gaan het hebben over het Tamar Centrum. En daar weet jij natuurlijk wel alles van. Uh, ik, ik, weet, ja. ik weet van het Tamerscentrum, jullie bieden prostituees een alternatief voor hun huidige werk. Uh, kun jij eens even uitleggen hoe jullie dat precies aanpakken? Nou, in, in deze stad is het dus een, een badplaats. Vandaar dat ik best wel in een redelijk huis woon en uh, alles wel mooi is. Het is gewoon wel een best wel een luxe badplaats dit voor Thailand. Ja. En er uh, dus wonen hier zo'n ongeveer 20.000 vrouwen die van het platteland gekomen zijn en die werken in de prostitutie. Ja. En... Uh, en hoeveel ja, waren dat mensen, er, zei je? Ja, en er is een ontzettend groot aantal, ongeveer 20.000. 20.000 mensen 100%. die daar in de ja. prostitutie ja. werken. Want mensen hebben dan een beeld van de walletjes van Amsterdam. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat de helft van Amsterdam gevuld is met prostitutie. Zo. Dan heb je ongeveer een idee wat hier gebeurt. Wat heftig. Um, en uh, ja, wij, wij zoeken die vrouwen op in, uh, in de bars waar ze werken. Ja. En het is niet zo dat ze uh, onder uh, de macht van een pooier zitten. Het is meer een, een baan die ze hebben in een in een bar, in een soort bordel. En de toeristen die hier komen, die nemen die vrouwen mee naar hun hotelkamer. Die komen zo vrij, kopen zo vrij voor de nacht. So. En uh, ja, wij maken zo contact met deze vrouwen, bieden ze Engelse les aan, we hebben een open centrum. En er zijn een heleboel vrouwen die eigenlijk niet weten waar ze terechtkomen in deze stad. Die denken van ook, ik ga naar een restaurant werken en uh, dan ontmoet je iemand die je eventueel eruit koopt. Um, maar je zou toch dus... denken, als er 20.000 prostituees uh, werken, dan weten mensen van buitenaf dat ook wel? Ja, maar op het platteland, dat, is tot, dat zijn natuurlijk ook gigantische afstanden. Ja. En die mensen op het platteland, die komen heel vaak, die zijn nog nooit in een grote stad geweest. Nee. Misschien in de provinciale hoofdstad. Maar dit, dit ligt ongeveer nou, 400 tot 600 kilometer van um, geboortedorp vandaan. Ja, ja, dus dat, dat zijn is gigantische het afstanden. Ja. Maar is, dus is een, het, heeft de stad dan zoveel, uh, Nou, ja, ik zou bijna zeggen, last van, van sekstoerisme? Dat lijkt me dan wel. <laughs> ja, nou het loopt wel terug moet ik zeggen. Door de economische crisis en uh, de euro die natuurlijk uh, minder in waarde is nu. Ja. Uh, maar de... de er kwamen ongeveer 5 miljoen toeristen per jaar hier naar deze stad toe. Wow. En de, ja, en het zal misschien wat minder nu zijn, maar het is, nog wel echt, uh, deze stad leeft van toerisme. Maar zijn dat echt mensen die het vliegtuig nemen om, om, nou ja, om in Thailand naar de Hoeren te gaan? Uh, ja, een groot gedeelte wel. In het verleden was dat echt de grote motor. Dat was de, de stad leefde daar echt van. Tegenwoordig, de stad begint wat te veranderen. Andere. Ze organiseren maar meer sportactiviteiten uh, en culturele dingen. Dus ze proberen wel meer op normaal toerisme te focussen. En okay. op die manier wat verandering in de stad aan te brengen. Maar er is echt nog een nog hele vliegtuig dat weer hierheen komen, echt voor het uh, sekstoerisme. Ja. Bizar. En, en jij dacht, uh, ik ga daarheen, ik ga emigreren en ik ga er wat uh, een, een verschil proberen te maken? Nou, in Nederland werkte ik in de hulpverlening en ik uh, heb toen heel veel vrouwen. Uh, die seksueel misbruik waren, die een incestachtergrond hadden. Ja. En ik had altijd een verlangen om de zending in te gaan. En in Thailand, ja, het staat natuurlijk bekend... om de prostitutie en deze problematiek. Dus uh -huh. met mijn achtergrond en mijn kennis kan ik hier heel goed terecht. En hoe heb je dat aangepakt? Je hebt het Tamar Centrum opgericht? En... Ja, nou, het, het is natuurlijk een proces geweest. Ik heb de taal moeten leren, de cultuur leren, kennen. Ik heb eerst een tijdje in een ander hulpverleningsproject gewerkt... met tienermeisjes in het noorden van Thailand. ja. En toen op een gegeven moment was er een groepje vrouwen die geïnteresseerd waren om mij te komen helpen. En toen hebben we inderdaad het damescentrum opgericht. Gewoon in het begin maar met bezoeken aan de bars en kijken waar die vrouwen, ja wat hun achtergrond was. En een beetje erachter zien te komen, contact met ze opbouwen. En op een gegeven moment zagen we ze van nou, er is een groep die eruit wil, dus we moeten werk aanbieden. Zo dus maak ik uh, wat handwerkenkaarten, uh, wat uh, juwelen... Maar nog, nog ja, even de terug de hoor, vandaag... je, je, moet, je moet me even helpen om zo'n situatie uit te leggen. Want ik, ik zie dan voor me zo'n zo bordeel. Nee, ik zie het voor me, ik moet zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Maar een bar kan ik nog wel voor me zien met, met vrouwen daaraan. Uh, daar, daar lopen jullie dan binnen. Uh, ja. Nou, dan moeten die mensen vast ook door, dat zijn geen klanten. Uh, en, ja. en, en dan knoop je gewoon een gesprek aan. Dan zeg je, hallo, uh, ja, ik ben... Ja, dan uh, bestellen wat te drinken. En uh, nou, dan begin je gewoon een praatje. Van hallo, hoe is het uh, met je? En uh, nou ja, je kan over Fransen nog natuurlijk beginnen. En als... Maar mogen, mogen ze daar ook over praten? Is het niet zo dat, uh, dat denk je wel eens, dat dan zo'n uh, een of andere pooier dan zegt van: hé, hey, wegwezen? Ze kan ook een klant hebben die ja, nu geld verdient. Is dit systeem iets minder hard dan, uh, dan bijvoorbeeld de prostitutie in Amsterdam? Want daar zijn het okay. wel echt eigenlijk eigendom van zo'n pooier. Ja. Terwijl hier in principe kunnen ze eruit. Er is wel heel veel emotionele druk vaak op ze en ze worden erg gemanipuleerd. Ja. Maar kunnen ze daar weerstand aanbieden, dan is er een weg uit voor ze. Okay. En daar en... maken wij natuurlijk gebruik van. Ja, want jullie proberen door zo'n gesprek te ontdekken of ze eigenlijk wel willen wat ze, wat ze doen. Ja, en we nodigen ze uit mijn Engelse les en daar leren we ze wat beter kennen. En Dan kunnen ze natuurlijk ook wat vrijer praten. En uh, ja, zo langzaam bouw je contact met ze op. En op een gegeven moment, als er vrouwen zijn die zeggen van uh, ik ben het gewoon zo, zat ik eruit, dan kunnen ze bij ons komen werken. En, en hoe gaat, en gaat het dan de week precies? Nou, dan krijgt ze gewoon een fulltime baan bij ons. Uh, zes dagen per week werken ze van acht tot vijf. En ja, ze krijgen dan... En we kunnen natuurlijk een, als we echt veel met die mannen meegaan... hebben ze natuurlijk een groter salaris dan dat ze bij ons verdienen. Maar als hun levensstijl een beetje veranderen... dan uh, kunnen ze daar ook geld van naar huis sturen. Want dat is vaak wat ze doen. Geld naar de kinderen thuis sturen, naar de ouders thuis sturen. Oké, okay, maar... Dus dan we gaan... moeten ze wel zo'n salaris geven dat ze dat kunnen blijven doen. Want anders dan... Uh, ja, dan overleven ze natuurlijk ook niet. En wat voor werk doen ze bij jullie? Nou, in eerste instantie uh, maken ze kaarten of juwelen. We maken kettingen en armbanden. En uh, die verkopen we met name ook in Nederland en in het buitenland. Okay. En uh, dan twee keer per jaar bieden wij een vakopleiding aan. Ja. En dan kunnen ze kiezen uit uh, kappersopleiding, bakkersopleiding, uh, koopopleiding. En daarmee proberen we ze een ja, eigenlijk een zelfstandig beroep aan te bieden. Deze vrouwen hebben niet zozeer belangstelling voor een schoolopleiding, maar een vak. Daar zijn ze wel allemaal in geïnteresseerd, Want dat geeft ze een, uh, meer stabiliteit voor de toekomst. Als ja. meer bij ons zijn. Hey, en, die, en die banen, is dat, is dat zeg maar uh, dat kaarten en juwelen maken. Is dat een, uh, een business die zichzelf uh, uh, runt? Of, of hebben jullie ook uh, giften nodig en uh, dat soort uh, financiële nou, de, instroom? De kaarten, uh, dat... Uh, dat is zelfsupporting. dus uh, zolang wij de markt in stand kunnen blijven verhouden, kunnen wij die vrouwen aan het werk houden. Ja. Uh, voor de training enzovoort, uh, daar uh, krijgen we support voor. Dus er is ook altijd sponsors voor, voor mensen die, die vrouwen willen sponsoren voor uh, de tijd dat ze in de training zijn. En gewoon om het algemene werk te draaien, want het, we hebben natuurlijk meer personeel dan alleen uh, in de kaartruimte, mm -hmm. daar krijgen we giften en, en sponsoring voor. Oké, okay, want met hoeveel personeel zijn jullie in totaal? Nou, we hebben in totaal 14 Thaisse vrouwen die bij ons werken. En een heleboel zijn vrouwen die zelf uit deze achtergrond gekomen zijn. Ja. En uh, visie hebben om met ons mee te werken. En we zitten hier met drie buitenlandse vrouwen: twee Nederlandse en een Engelse. Oké. Okay. Is, is het dan niet ook heel snel dat je aan een soort van max zit? Want ik kan me voorstellen als je zegt er werken 20.000 prostituees, veel tegen hun zin en wij benaderen ze actief. Dan, dan lijkt me dat je al snel tegen een soort grens aan zit van dit kunnen wij uh, nog bieden. Ja, het, het is al een beetje natuurlijk verloop. Um, het is voor de vrouwen soms ook wel een grote stap om uit die prostitutie te komen. Kijk, als ze bij ons willen weer komen werken, dan moeten ze wel die levensstijl achter zich laten. Dat is een voorwaarde die we stellen. Okay. En voor sommigen is dat wel een grote stap. En ja, het vloeit ook weer door. Ik denk dat we door, door een jaar heen ongeveer 30 vrouwen hebben die door ons programma heen komen. Een deel valt dus uit omdat ze terugvallen in, in een oude baan. En een deel uh, valt uit in positieve zin omdat ze doorstromen. Ja, ja. En meestal als ze de training achter zich hebben, dan is er wel 95% die blijft uit de prostitutie. Het is dus maar weinig dan omdat het niet alleen een vakopleiding is, maar het is ook een heel counselingsprogramma en gericht op innerlijke genezing. Okay. En daardoor ja, is er ook echt een verandering in hun hart. Ze komen echt in een soort vrijheid terecht. Ja, want jij doet en het ook vanuit een christelijk oogpunt, hè? Ja, ja. En dat is wel vaak hetgene wat gewoon een heel nieuw fundament in hun leven geeft. Vaak ervaren ze voor het eerst dat ze geliefd zijn, geaccepteerd. Maar als ze horen over vergeving, dat zit natuurlijk niet in de, in de boeddhistische cultuur. Want je, je karma, dat komt altijd mee terug. Ja. Maar als ze de boodschap van vergeving horen, dat is zo'n bevrijding voor deze vrouwen. Dus ze maken vaak wel een hele fundamentele verandering door. Wauw, dat lijkt me heel dankbaar werk. Ja, het is heel mooi om mee te maken dat... Uh... Wat dat betreft zie je mensen steeds tot nieuw leven komen. En dat, is, dat geeft heel veel energie en kracht om het te blijven doen. Dat het zijn geen grote aantallen. Maar voor degenen die eruit komen en bij wie dat plaatsvindt... ja, daar zie je van dat is een, levens, een levenslange verandering. En het heeft ook vaak invloed op hun ouders en kinderen. Oh ja. Als zij eenmaal zelf daardoor heen zijn... we bezoeken ook die ouders in die dorpen. Mm -hmm. en, uh... De dorpen waar zij vandaan komen. Ja, waar ze vandaan komen. Want als die ouders niet veranderen, dan is er vaak nog heel veel druk op die vrouwen om toch geld naar huis te sturen. Zo werkt dat ook. En vaak in die gezin, is het niet eens zo'n financieel probleem, maar het is meer een vechten tegen de standaard in de samenleving en het tegen elkaar opgaan. En geld is heel belangrijk in die zin, het moet een soort gat vullen. Mm -hmm. Maar als die vrouwen, als we, ja, we brengen dan vaak ook een stukje verzoening naar de ouders toe vaak zijn er ook problemen met alcohol en drugs of weet ik wat wel allemaal. En als mm -hmm. daar verandering in zo'n gezin komt... Ja, dan win je eigenlijk een hele generatie. En dat is, dat is vooral heel mooi om te zien. Maar kun je dat teweeg brengen met één bezoekje? Uh, nee, we gaan uh, uh, de, we regelmatig heen. We hebben nu ook een centrum in het Noordoosten van waar we de, de dorpen blijven bezoeken. Okay. En het is inderdaad ook wel een proces. Maar als die, vaak als die ouders de verandering in het leven van hun kind zien dan zijn ze heel erg open en geïnteresseerd van wat is, wat is er nou met haar gebeurd. Want ze is zo anders, ze is aardig, ze is beleefd. Ze, ja, ze vraagt vergeving voor dingen die ze zelf fout heeft gedaan. Zo kennen we haar, en dan haar niet. Zie je dat... Wat zeg je? Dan, dan hebben ze iets van zo kennen we onze dochter eigenlijk niet. Nee, zo kennen we onze dochter niet. En dan zie je vaak dat dat een heel keerpunt is ook in het leven van die ouders. Wordt ze ook wel eens tegengewerkt? Uh, niet in de zin van... Uh... Dat we bedreigingen krijgen uh, of dergelijke dingen. Het is, uh, het, het is soms, net zoals deze maand, zijn er verschillende vrouwen bij ons weggegaan, niet op een goede manier. En dat is ons ontmoedigend. Dan heb je soms wel eens dat je denkt: van waarvoor doe ik het en heb het veel zin. En dan moet je oppassen dat je niet naar de negatieve kant gaat in die zin. En dat je gewoon sterk blijft en vol blijft halen. Maar waarom gaan ze dan weg? Je, zeg, je zegt niet op een goede manier. Ja, soms zijn het nog oude contacten die we dan toch weer contact opnemen met ze en van alles en nog wat beloven. En waar die vrouwen dan toch nog wel een emotionele band mee hebben. Okay. Uh, soms zijn het onderlinge conflicten, hè? want het is natuurlijk een hele... Uh, samenleving bij ons van allemaal vrouwen, en iedereen heeft nog zijn eigen bagage, dus soms zijn er onderling conflicten. En ja, een huis vol vrouwen bij elkaar is natuurlijk sowieso wel spannend. <laughs> dat is een echte uitdaging. Als ik dat voorzichtig mag uh, formuleren. Ja, <laughs> pas op hè. Ja. ja, sorry. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook weer leersituaties waar mensen juist hè, zitten op een goede manier gebruikt uh, ja, door dingen heen kunnen werken en verder kunnen gooien. Wauw. Hey, en wat vind je nou, Amy, wat is nou het meest bijzondere van het werk wat jij doet in Thailand? Nou, wat ik net zei eigenlijk, dat je mensen tot nieuw leven ziet komen. En dat je iets door kan geven, dat is natuurlijk niet van jezelf, dat zie ik dan dat het van God is. Maar dat je iets door kan geven wat gewoon leven is als leven. En wat je ook weet van het blijft, ook al ga ik weg of moeten wij met z'n allen vertrekken en sluiten het tamercentrum. Wat er gebeurd is, dat is gebeurd en dat leeft door. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, heel mooi. En dankbaar. En, en heb, ja. je, heb je nog ambities voor de toekomst? Ja, ik zou heel graag... Uh, dat is een hele grote ambitie, maar ik zou heel graag een verandering ook in deze stad zien. Ik zit er hier nu twaalf jaar in totaal. Ja. En de stad is echt aan het veranderen. Je ziet van... Uh, ja, de, de burgemeester en uh, de regering hier heeft van een plan om eigenlijk dat sekstoerisme terug te dringen. Okay. En deze stad veel meer eh, toeristvriendelijk te maken. Veel meer voor gezinnen en zo ook. Mm -hmm. Ja, en dat zie ik toch wel echt als een verandering ook op het gebied. We doen heel veel voorbeelden dat eigenlijk het probleem op buiten de wel aangepakt wordt. Ja. En dat die vrouwen hier niet zo vreselijk vernederd hoeven te worden. En, en daar zie ik wel een verandering in komen. Het, het is lang geduurd, maar ik, ik zie daar echt tekenen van... Het stond zo vorig jaar hier zelfs in de lokale krant... ...van dat Patria gewoon echt van het veranderen is en de normale sekstoerist eigenlijk niet meer zo heel veel te zoeken heeft in Patria. Oké, okay, en is het realistisch om te hopen dat het misschien helemaal verdwijnt? Helemaal, ja, dat, dat, dat is denk ik moeilijk, maar het zou wel geweldig zijn als de stad daar niet meer van afhankelijk zou zijn. Ja, precies. En daar niet meer van het zou willen te leven. Oké, okay. hey, als afsluiter, Nella, wat, wat staat er op de agenda voor de komende weken voor jou, totdat je naar Nederland gaat? Dus eigenlijk de komende twee weken? Nou, ik ben eigenlijk nu aan het afronden, want uh, aanstaande vrijdag vertrek ik naar de conferentie van uh, Jeugd met opdracht, waar ik voor werk in, uh, in Thailand We heb. Nee. Een uh, landelijke conferentie en dan kom ik nog één dag terug om de koffers te pakken en dan ga ik naar Nederland toe. Dus ik ben alles een beetje aan het afronden. Om lekker naar de regen te gaan. <laughs> nou, ik denk maar aan kaas en drop en fietsen en uh, de geur van het gras en zo. <laughs> alle leuke dingen. Nou, ja. ik, ik, ik hoop van harte dat uh, als jij terugkomt, dat dan het zonnetje gewoon weer lekker schijnt. Ja, ik neem het gewoon mee, oké? Okay? Ik denk dat alle luisteraars daar nu ook wel uh, op hopen. En uh, ja, mag, ik jou, uh, mag ik jou bedanken voor je, voor je verhaal en voor uh, de informatie over het Tamarcentrum. Als mensen er meer ja, over willen weten, van. kunnen ze dan nog ergens terecht? Ja, we hebben een uh, website, tamarcentrum.org. NL. Ja. En uh, daar staat allerlei informatie over ons. Je okay. kan het ook even koppelen en dan kom je vanzelf, het Kamercentrum zelf op verschillende websites in het Nederlands of Engels. Oké. Okay. oké. Okay. Nou, Nella, ontzettend bedankt voor jouw verhaal. En uh, veel ja. succes met het afsluiten van, uh, van de werkzaamheden. En, uh, ja, en... en succes in regenachtig Nederland. <laughs> ja. Dankjewel, dat zullen we nodig hebben. Oké, okay. doei.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 een Horse With No Name van America, En dat was ook het einde van het programma De Nacht op 1. Het was mijn eerste keer. Mijn naam is Renze Klamer en ik heb er ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Ik vond het een fijne nacht met discussie, met muziek, met alles erin. Uh, en nu is het weer een begin van een nieuwe dag. We krijgen straks even het korte NOS Journaal en daarna het lange Radio 1 Journaal... ...met Lara Rensen en Marcel Ooster. Een fijne dag gewenst allemaal.